even een beetje te laat. Daarom uh, deed Bob non-stop alvast even het begin uh, Madonna, want uh, naast uh, dit programma loopt ook nog uh, gewoon de computer gewoon mee. Ja, en als je even te laat bent, dan uh, krijg je ineens Madonna op uh, de radio. Dus zich niet uh, verkeerd, want dat doet uh, deze jongen denken aan het uh, feit dat hij nog ergens met uh, twee maten van hem een uh, paar huiskamerfeesten verzorgden. En uh, dan was dit uh, stevast iets uh, wat er uh, gedraaid werd, uh, dacht ik zo te weten. Uh, welkom bij het uh, tweede uur van deze muziekboulevard. Uh, uh, Madonna als vreemde eend in de bijnt. Want normaal gesproken is dit het uh, domein van uh, gewoon Nederlandse uh, opkomende muzikanten en bands. En uh, noem maar op, die een beetje goed... En, uh, song in elkaar kunnen zetten en dan ook nog met een mooi tekst er ook bij. Hoewel dat uh, voor deze band misschien uh, niet helemaal opgaat. Maar het is wel heel erg leuk om naar te luisteren. Hier dus We Cook With Fire met Hello, Hello. Of my life, are you busy to run hands sex life? Oh, maybe it's the other way around. You and be together.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 Heel fijne avond met jullie. We waren heel blij dat we hier mogen spelen. En dan uh, mag afsluiten met een dikke, dikke hello. Hello hello. hello. hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Ah, hello, hello was dat van uh, Gunther en zijn mannen. Ja? Dat was ook gelijk de laatste keer dat ze hier geweest waren... Uh, ...waar het niet dat het een beetje te veel geluid was... ...hoewel, als je het zou bedenken van, van wat we hier ooit gehad hebben... ...met een John Doe's Revenge... ...waarin een complete, uh, ja, een complete band gewoon aanwezig was met uh, flinke drums... ...en uh, bijna geloof ik zelfs ook nog een elektrische gitaar... ...en uh, dat ging gewoon wel goed... ...en dit was nog heel erg akoestisch... ...en dat was al te veel geluid. Maar goed, uh, het, is, het is niet anders... Kwart over één inmiddels geworden bij van Zandvoort. Volgende week de laatste muziekboulevard. En dan uh, sluit het doek uh, voor deze zondag. Dan uh, gaat uh, een deel van uh, dit werk wat we allemaal draaien uh, verhuizen naar de donderdagavond. Tussen 8 en 10 in het uh, programma Alternative FM. Wat ik samen met uh, Marcus van Dam uh, doe. Uh, dan zit er als het goed is in september ook, uh, dat hoop ik dan maar, de uh, Red 17. Bent die de Rob Akna Award van het afgelopen jaar wist te winnen. En wellicht, wellicht, heel wellicht ook nog uh, misschien. Ethereal, Dat weten we dan uh, te zijn de tijd uh, wel wat, uh, wat er gaat uh, gebeuren. Maar goed, uh, dat is een beetje voor ontwikkeling in FFM. Uh, volgende week uh, zit ik hier ook. Maar dan uh, is het een uh, iets wat aangepast uh, geheel met, uh, met al die singer-songwriters. Want dan hebben we ook uh, de snelle mannen in de snelle bolides uh, op het circuitpark Zandvoort uh, rondrijden. Uh, namelijk uh, een hele waslijst aan... Uh, ja... Uh, ...series en demonstraties die uh, worden gegeven. Uh, zo is bijvoorbeeld de Big One Single Seater een uh, behoorlijke uh, ja, trekker, denk ik. Als ik uh, hoor uh, dat uh, Tom Coronel en Jan Lammers in een van uh, deze oude Formule 1 auto's gaan rondrijden... ...dan uh, denk ik dat er toch nog best wel wat mensen op af uh, gaan komen. En zeker uh, Lammers in een uh, Formule 1, dat is al een hele tijd uh, geleden. 92 geloof ik, uh, voor het laatst is alweer 20 jaar terug. Maar misschien dat uh, de goede uh, man uit Katwijk... Hij is een Zandvoorter van origine. Maar wat hij, doet hij nou in Katwijk? Dat weet ik ook niet. Uh, misschien in staat is om uh, nog hele leuke dingen te doen tijdens zo'n wedstrijd. En natuurlijk de Formule 3. Volgende week allemaal uh, te bewonderen op het circuitpark uh, Zandvoort. We doen er uh, als het goed is ook verslag van. Van uh, deze dag. Sowieso uh, in dit uh, programma. En wellicht tussen 2 en 5 met de heren A.J. Vos en Rob Harms. Dus dat uh, volgende week uh, hierbij zie je van Zandvoort. Dan weten we dat ook weer. Uh, muziek weer verder. Want het heette uh, en tenslotte de Muziek Boulevard. Rebecca Sier met Eyes Closed. sky you said, remember what the king once said, while saying was probably too busy, lying, uh. Uh. Uh. Uh. Uh. a crown makes a king, a king makes a throne, and a throne makes a talking bowl don't throw the stone. The hands of the world can only hold a few to think about it for a while, and then decide if they hold you. As the uncolored man rips his naked chest wide open and starts sickling his heart. We make sure it's not broken, there's no point in pointing on the need for needles. No rules worth fooling no deeds worth doing. throne and the throne makes a target for so to throw the stone, where to throw voice and if it's making you depressed now please go home take a piss and get some rest as a worn out young man can't cope with with temptation they stop burning down the town out of anger and frustration making all the women and children cry they do not salute the ones who are about to die Field, oftewel Cornelis Johannes Veerman zoals hij uh, gewoon in werkelijkheid uh, heet. Uh, maar dit uh, was toch uh, een heel leuk en braaf werkje. Where to throw the stone. Iets uh, wat hij deed uh, in Paradiso. Uh, vorig jaar uh, bij de finale van de Grote Prijs. En toen uh, nodigde hij uh, iedereen uh, uit om even op het podium uh, te komen staan. Om uh, zeg maar uh, de drums uh, min of meer een beetje na te doen. Want hij stond er al alleen maar met zijn uh, gitaartje daar te spelen. En dus moesten er daar mensen komen om dat nummer extra uh, ja. te te geven. Where to throw the stone? En daar uh, leverde hij uh, trouwens ook... leverde hem ook de publieksprijs op. Toch mooi. Zo'n uh, geldbedrag uh, van 1000 euro. Waarmee je dan aardig eind uh, uit... Uh, in de goede richting uh, kan komen. Dus wat dat er gaat... Uh, heeft uh, Kees Mayfield uh, hele leuke dingen gedaan. En bovendien... is die uh, grote prijs van Nederland... Uh, gewonnen door Nicole Bus... afgelopen jaar. Ja, en... Uh, Waarom draai jij niks van Nico Bus? Nou, heel simpel. Uh, ik heb maar één nummer. En uh, ja, ik ben toch meer nieuwsgierig van... van jongens, uh, als er meer is, dan gaan we dat natuurlijk uiteraard uh, draaien. Maar bovendien is Nico Bus al aardig uh, in uh, de Nederlandse uh, radio terechtgekomen. Dus wat dat er gaat, uh, ja, is het ook zoiets van... Ja, Haak je dan af? Nou, niet helemaal waarom. Want uh, bedoel, wij draaien even ook. En we draaien Kees Mayfield ook. En die zijn ook al aardig in de opstreek. Dus wat dat er gaat is het uh, niks uh, vreemds uh, hier bij ons. Maar het gaat ook om uh, die mensen die er net een beetje onder uh, zitten. Slim Cairo is, uh, is er een van. En dat nummer dat heet uh, wat we nu gaan draaien in de Light. En het uh, is wel zo dat het ook met haar de goede kant uh, op gaat. Ze bezig met uh, wellicht een album. Ze heeft daar het uh, plan een aantal weken geleden hier bij ons uh, bij, uh, in de uitzending al gelanceerd. Hier is trouwens In The Light. En dan moet ik hem natuurlijk wel helemaal openzetten. En mijn eigen schuif dicht. I wish I could live in a book I wish I No one who looks in your eyes isn't free If you come to say that your life isn't free Then how come you can't feel you thought you're happy the like isn't free but nothing is always what it's like to be free if houses and curses and the lives isn't free then how's it you know that your life could be me Somebody says that your life isn't free. Now that you know that your eyes can be free, I knew once you sat on the roof as happy. And then how can't she love you and pass this to me? Isn't free, then how can't you know that your life isn't free? If husbands and bosses and Christ could be free, how could you sit here and feel sorry to be? Ik Vind het uh, mooie mooie tekst, eerlijk gezegd die erbij uh, uh, hoort. En ook uh, de titel vind ik uh, eerlijk gezegd ook heel erg leuk. ...van Roel half -Heid van Holste. Hij is uh, de producer ook van het uh, laatste werk... Wat, uh, ...wat uit nog moet uh, gaan komen... ...van Kashmir Hakim. Uh, If Husbands and Cousins and Wives Isn't Free. Dat is het, uh, de strekking van het uh, verhaal. Ik weet niet uh, in hoeverre dat uh, nou opgaat... Uh, ...voor... Uh, de persoon uh, hier achter deze mengtafel. En de persoon die nu twee broodjes ziet uh, te eten. Dus uh, <laughs> want, uh, ik heb alleen nog één vraag aan uh, deze welbekende. Ja, terwijl zijn mond al helemaal vol zit. Maar dat is, dat is altijd leuk als je mensen gaat vragen. Op het moment dat ze hun mond uh, vol uh, zitten. Ja, ja. Ga jij uh, volgende week uh, hier tussen 2 en 5 met uh, de heer Vos het uh, gedeelte van, uh, van de masters doen? Uiteraard. We ah. hebben er zin in. Oh, dus jullie doen dat uh, gezellig. Nou, dan zit ik er daarvoor nog tussen twaalf en twee. Nou, misschien. dat is heel mooi. Super. Nou, dan weten we dat ook weer. Goed. Uh, dat wilde ik even weten. De bevestiging is gedaan. Volgende week tussen 12 en 5 is het dus... Nou, ja, bijna zeggen Master FM. Het is vijf uurtjes. Maar goed, daar zit wel de Formule 3 race in verstopt. En wellicht dat er ook nog wat uh, uh, ja, geuren van rubber... Uh, verbrand rubber op uh, het asfalt meegenomen wordt. Maar we hebben geen ruikradio, maar wel een uh, verslaggever die daar natuurlijk heel goed is. Kijk, daar komt hij net aanlopen. <laughs> dus dan kunnen we dat ook zo direct nog even meenemen. Voor, uh, voor de, ja, want als we het over hebben, dan, uh, dan komt hij nou net toevallig aanlopen. Uh, we gaan eerst even een stuk uh, muziek draaien, want uh, even vooruitkijken dan volgende week uh, bij de Masters. Hier is Birds of a Feather van Mary Had a Little Band. Them. They just might Flock together I guess that's Mary had a little band was dat Met de uh, birds of a feather En we gaan eens even kijken Wat wij volgende week allemaal uh, Gaan doen uh, op het Circuitpark Zandvoort Want dat, uh, dat heb, dan hebben we sowieso uh, weer een uh, Ja Een uh, raceweekend Terwijl uh, al een van de, mijn uh, companen Waarmee ik dat uh, volgende week ga doen Alweer de driftig met de microfoon bezig is Willem van Dessen Goedemiddag Goedemiddag uh, luisteraars <laughs> En Jaap koken <laughs> Dat ja, zit hier stroom, wat ook. Oh, oh, ja, dat is, is al helemaal goed. En vrijdagavond had jij samen met uh, Luc uh, het sportprogramma? Nee, dat hebben we afgelopen vrijdag. Uh, ik denk jij, als trouwe luisteraar, uh, weet dat wel, hebben we niet gedaan. Vanwege niet? het feit, uh, komkommertijd, laten we het zo maar noemen. En degene die wat eventueel over sport kunnen vertellen. Nou, uh, 50% is uh, buiten zand, wordt uh, vakantie aan het vieren. Dus dat was heel lastig. Vandaar dat we dat uh, programma eenmalig geskipt hebben. Oké, okay, dus geen, uh, geen programma geweest. Maar uh, er gaat wel een uh, sportevenement volgende week uh, plaatsvinden op het Circuitpark Zandvoort. Rob uh, en ik hadden het er al over, uh, over de invulling van volgende week. Tussen 12 en 5. Uh, ik 12-2 en 2-5, de heren Harms en Vos. Dus er is sowieso vijf uur lang uh, op de Sportradio. bij CFM weer te horen. Ja, en uiteraard uh, ook uh, op de zaterdag al uh, in het programma van Juist, Rob en ja. Albert-Jan. Dat uh, we de luisteraars ook op de hoogte gaan houden van wat er uh, zich afspeelt op het Circuitpark Zandvoort. Ja. Uh, volgende week uh, begint het al uh, vrijdag. Vrijdag begint het al met... Uh, ja, nog niet helemaal. Maar dan denk ik al met uh, wat uh, uh, er omheen gebeurt. Hè. Meer uh, de programma's uh, van Dutch Bouwpack en uh, noem maar op. En zaterdag dan gaat het echt de uh, Formule, Formule 3, toch? Nou, We hebben vooral, uh, ja, eigenlijk begint donderdag al, uh, dan hebben we de veelvrije trainingen uh, van uh, diverse klasses. De klassen uh, die dan niet de baan opkomen zijn de Formule 3. En niet onbelangrijk, uh, degene die ook niet op de baan komen. Want dat zijn de grootste herriemakers uh, komend uh, weekend. Dat is uh, de Bosch GP serie. En ja. Bosch GP, uh, daar uh, vinden we een hoop Oude Formule 1 auto's in terug en die maken ja, wat mij betreft heerlijk geluid. Uh, <laughs> Gezien de geluidsdagen moet dat beperkt worden tot de zaterdag en de zondag. Ja. Uh, dat zijn de, de Big One single seaters, zoals ze uh, voluit uh, heten. Uh, interessante klasse. Zeker een interessante klasse. En niet alleen vanwege het feit van de auto's en het geluid en de snelheid. En uh, ja, toch wel een beetje het oude tijdengevoel wat daarbij heeft. Maar ook gezien het deelnemersveld. We, treffen daarin, uh, toch, uh, ja, we mochten uh, hopen dat we dat ooit in de Formule 1 zouden zien. Maar we treffen daar toch een uh, flink aantal uh, Nederlanders in, in die klasse. Mm -hmm. uh, dat is uh, bijvoorbeeld uh, Klaas Zwart, Frits van de Eerd uh, onder andere. Maar, ja, dat zijn uh, min of meer uh, vaste, vaste deelnemers... Uh, in het programma. Maar we hebben een aantal uh, gastrijders hier en dat zijn uh, zeker niet de minste. Dat zijn uh, onder andere uh, Jan Lammers. Jan Lammers is uh, ooit uh, Formule 1 uh, actief geweest en nu, uh, hij heeft het ooit eerder gedaan uh, als ik me niet vergis uh, op zijn antwoord met zo'n uh, Bosch gp serie. Toen mm -hmm. nog uh, mm -hmm. Eurobos genaamd. Cor ja. ja. maar ook niet de minste Tom Coronel. Ja. Ja, het zijn niet de minste namen die even in deze Formule 1-klas opduiken. Tenminste, alternatieve Formule 1-klas. Ja, sowieso. En dat is heel mooi natuurlijk. Ja, we hebben de Bosch GP. Maar het hoogtepunt ligt natuurlijk bij de Formule 3. Ooit ja. begonnen Formule 3, de Masters. Al zijn de Marlboro Masters hmm. inmiddels omgedoopt in RTL GP Masters. Maar toch... Ja, jarenlang en nog steeds natuurlijk uh, de Formule 3. Uh, wel wat gekrompen inmiddels uh, de kweekvijver uh, voor de rijders om verder te gaan. Uh, ja. Tot nu toe uh, zien we één Nederlander terug in het startveld. Nou, ja. Dat is ook niet de minste Nigel Melker. Mm -hmm. Nigel uh, dit jaar actief in de uh, Formule 3. En in uh, GP3, hij doet dat uh, erg goed daar. Dit weekend is hij actief op de Nurembergring. Rijden de nee. dus drie races. Race 1 uh, werd hij zesde. Race 2 was gistermiddag... Hij uh, heeft hier uh, lang aan de leiding gelegen. Maar ja, er was één iemand... ...die geconstateerd had uh, dat hij te vroeg weg was bij de start. Voor de rest niemand, maar daardoor kreeg hij een drive-toe. eindigde uh, uiteindelijk als uh, zesde uh, gisteren. Vanmorgen uh, tijdens de derde race dan ja, toch uh, een lekkere opsteken voor hem... ...om hier naar Zandvoort te komen met een uh, podiumplaats. Want vanmorgen eindigde hij als derde op uh, Nuremberg hij behoort tot een van de favorieten, ja, grote favorieten, ja, die komen uit een wat zonnige land, uit Spanje ja. vooral. En dat zijn uh, onder andere Mary, die dit weekend twee keer won op de Neuroborgering, en zijn landgenoot uh, Junca Della, ook een Spanjaard. Die twee mannen die komen uit voor een Italiaans team. Een uh, team wordt uh, bij jou ook goed uh, ligt. Is dat een... Rema. Ja, dacht ik al. Laat dat, het niet zeggen. Ja. <laughs> al met al, ja. Ik heb nog niet helemaal het zicht hoe groot het startveld wil zijn. Maar... Ik geloof dat er toch wel uh, ruim uh, 5, 26 auto's uh, zal zijn die uh, Formule 3. Uh, dat, dat is een behoorlijk veld wat, uh, wat er uh, gaat uh, rondrijden. Dat, ja. dat, dat sowieso. Uh, maar dan uh, hebben we een ja, uh, Nederlanders. Uh, Nigel Melker, je noemde hem al. Maar ja. zitten uh, zit er nog Nederlanders uh, daarbij? Of uh, voor zover jij uh, Voor zover ik weet uh, nu nog niet. Eén uh, jongen die heel graag mee zou willen doen. Dat is uh, Hannes van uh, Asseldonk. Mm -hmm. Die rijdt uh, normaliter gesproken in het Duitse uh, Formule 3 kampioenschap mm -hmm. bij uh, Frits van Amersfoort. Vorige week heeft hij op Spa gereden, nou, in een veld uh, wat gecombineerd was tussen Euroseries en uh, Formule 3. En uh, ja, reed daar eigenlijk de sterren van de hemel. Hij kan alleen dit weekend hier niet zijn, want. Hij rijdt het Duits kampioenschap en tegelijkertijd hier uh, de master zijn is er uh, voor het Duits kampioenschap een uh, race. En uh, ja, dat krijgt toch de voorkeur van hem en van zijn team. Juist, en dus dat, uh, dat is de reden waarom hij waarschijnlijk er niet bij is. Maar dan is er uh, nog een uh, klasse, een internationale raceklasse, waar volgens mij ook Nederlanders aan mee uh, doen. Dat is het uh, NEC. Het uh, nek, ja. ja. Ja, het nek. Nou ja, daar doen niet alleen uh, Nederlanders omheen. dat doen zelfs een, een plaatsgenoot van Zelfs ons uit, dat, ja. Ja, Dennis van der Laan. Die ga vandaag nog even <laughs> bij Ringen langs om te kijken uh, hoe het gaat op een wat hoger niveau. Maar ja. Dennis van der Laan, ja. Uh, dit jaar uh, gedebuteerd in de Formule Renault 2 liter En uh, ja, je kan zeggen, uh, hij doet het zeker niet slecht daar. Voor uh, eigenlijk zijn tweede race seizoen. Vorig seizoen was hij nog actief in de Suzuki Swift Cup hier in mm -hmm. Nederland. de Overstap mm -hmm. gemaakt naar uh, Formule Renault. En dan... Uh, met name het NEC, het Noord-Europese kampioenschap. En daar laat hij toch hele mooie en goede dingen zien. Zeker gezien zijn ervaringen die hij tot nu toe heeft op autosportgebied. Ja. Dat is in vergelijking met een groot deel van het startveld... Is dat toch uh, minimaal? En... Ja. Uh, want het, het leuke uh, daarvan is Is dat hij, uh, naast, uh, nadat hij het afgelopen seizoen in die Zwift uh, meereed, dat hij op een gegeven moment ook uh, met uh, Jaap van Lagen een Porsche ging uh, rijden in de uh, Zandvoort 500. Dat, dat bracht hij er uh, toch wel heel erg goed uh, vanaf, uh, moet ik erbij zeggen. Ja, dat bracht hij er heel goed vanaf. En we zijn nu toch over autosport bezig. Dat over de Neuroburgering. Ja? DTM uh, dit weekend daar aanwezig. Jullie liet al een vallen. Jaap van Lagen, Jaap van Lagen. Vandaag keurig netjes uh, tweede geworden. In de Cup op uh, ah, de Neurenburg. Ik denk de ik toch even het vermelden. <laughs> ja. uh, Renger van der Sande. om uh, um dan toch nog even nog in die DTM uh, te blijven. die had ook een hele goede, uh, een goede prestatie van formaat. Uh, geloof ik, uh, neergelegd. In, in de uh, vrije, vrije training uh, van vrijdag. Uh, was hij vierde. Gisteren uh, in de kwalificatie. dat gaat ook met blokken zoals mm -hmm. Formule 1. Hij haalde net niet het laatste blokje. van acht auto, of vier auto's. dat ja. ze. Uh, solo een tijd mochten zetten. Dat mm -hmm. niet. Maar hij kwalificeerde zich uh, keurig uh, als negende. Nou, oh, niet uh, slecht, hè? Zeker niet slecht. Vanmorgen warming up. Toen uh, uh, zat hij op de tiende plaats. Gisteren moet ik wel zeggen. Ja, hij was wel de derde Mercedes. En dat. Uh, hoedje af, uh, petje af. Voor ja, dat is ja, duidelijk. Dan gaan we weer uh, terug naar, uh, naar hier. Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog uh, gewoon uh, races uit de Dutch Powerpack met een uh, HTC Dutch GT4. B maar ook een Tour Wagen Diesel Cup. En daar is ook iets uh, speciaals geloof ik over te melden. Of uh, ben ik daar een beetje iets wat te voorbarig in? Nou, ik weet niet of je te voorbarig mee bent. Maar ja, we willen in ieder geval, en dat is op het initiatief van uh, Ron Zwart zelf uh, geweest, mm -hmm. proberen of uh, tijdens de uitzending, op het moment dat hij op de baan is, uh, contact ...met hem kunnen maken... ...zodat we dat in de uitzending... Uh, ...iemand aan het woord krijgen... ...die op dat moment actief is op het circuit ...als zijnde coureur op ja, dat moment. Dat, dat, dat lijkt me een heel uh, speciaal uh, gebeuren... ...zeker voor het uh, komend weekend. Uh, die jongens uh, die zijn trouwens ook nog bezig... ...maar dat hebben we hier in het sportprogramma... ...al uh, besproken. Dat uh, is met de DEX Foundation... Ja, dat klopt dat, helemaal. Dat, dat, ja. uh, de bedoeling is dat wij daar ook nog uh, later waarschijnlijk ook nog aandacht aan gaan besteden. Ja, en later ik uh, neem aan dat je dan doelt uh, op finale de finale race. races, ja. Want dan uh, gaan ze dat extra... ...in beeld brengen, die DEX-foundation. Uh, juist, ja, juist, Als wij daar de aandacht aan kunnen besteden, nou, graag. Ja, dat zullen we zeker dan doen. Ja, eh, uh, dit weekend dan ja. ook nog uh, even aanvullen. Nog, uh, je noemt al uh, Formule Renault. We hebben ook Formule Fort, Formule Fort Nederlands, ja. maar ook Europees. Mm -hmm. En dan uh, krijgen we toch wel een aardig uh, startveld... Uh, van uh, Formule 4 ook. En dat is altijd een leuke klasse. De races die we tot nu toe uh, gezien hebben dit jaar. Formule 4 waren echt om uh, van te genieten. En met de aanvulling met veel Engels. Uh, onder andere wordt ook dat smullen. Nou, moeten we ook nog opnoemen. De Suzuki uh, Swift Cup. Die dit weekend actief is. Renault Clio uh, zien we niet uh, dit weekend. Maar goed, uh, al met al een heel mooi uh, programma. Lijkt me mooi. Uh, dankjewel voor, uh, voor je bijdrage. Uh, volgende week uh, uiteraard uh, gaan we natuurlijk uh, meer aandacht besteden aan de sport. Het is uh, marktdag uh, vandaag. Kijken, kijk niks kopen. <laughs> zeg ik dan altijd maar. Loop met mijn liefje lekker op straat. Zie je daar een kijken. Tijd van het jaar wat tegen een vitrine hele zooi op de grond Wie gaat dat betalen, je maakt het weer te bont Kijken, kijken, niks kopen Lekker doorlopen Kijken doe je met je ogen Loop jij En te maken Niks met je handjes pakken Je ziet er wat uh, Smoezelig uit Loop jij maar lekker door Komt zo'n schone naar me toe, doe of ze me kent Ik weet wel wat ze wil, maar ik laat er even gaan Ze zit ik voor een dubbeltje op de eerste rang Kijk en kijk en niks kopen Lekker doorlopen Kijk en doe je met je ogen Loop jij maar lekker door te maken. niks met je handjes pakken, nou. je ziet er wat te smoezer uit, klok jij maar lekker door. Als de pest. Tel, tel tel, Wat scheidt zich van die troep? Maar dat jufje op tv, wie weet wat ze roept? Kijk, kijken, kijk niks kopen. Lekker doorlopen. Kijk en doe je met je ogen. Loop jij maar lekker door. Geen cent te maken. Je handjes pakken, je ziet er wat uh, smoezelig uit. Loop jij maar lekker door. Loop jij maar lekker door. Loop jij maar lekker door. Het was hem dan kijken, kijken niks kopen van uh, Mirko. Uh, dat uh, paste dan, denk ik, ook nog wel een beetje uh, voor, de, voor de, deze dag. Als het gaat om. Uh... Ja, die jaarmarkt die weer aan de, aan de gang is. Dat uh, is altijd hè, leuk. Uh, kijken en kijken. En dan toch uh, vervolgens. Nou, toch maar niet. Uh, de laatste voor deze. En dan uh, zit het erop uh, voor uh, vandaag. Volgende week dus. Een speciale muziekboulevard. Er zitten wel van dit soort werkjes erin. Maar dan komen we natuurlijk uh, uitgebreid vanaf het uh, circuit. Met uh, de verslaggeving al daar. Van uh, wat je allemaal uh, beleven krijgt tijdens de Marsers. Dit is Ravolta. It's running deep But your car